Studenten hadden op de sociaal netwerksite Facebook opgeroepen tot het protest... en ruim 20.000 mensen hadden gehoor gegeven aan die oproep. Er was extra politie op de been in Brussel, maar die hoefde niet in te grijpen. Vijf verdachten die vrijdagmiddag werden aangehouden... na de studentendemonstratie in Den Haag... moeten morgen voor de supersnelrechter verschijnen. De vijf waren betrokken bij rellen na de demonstratie. Ze worden van verdacht dat ze een steen, een bierblikje... of iets anders naar de NME hebben gegooid... Eén verdachte zou een ME'er met een stok hebben geslagen. Het OM heeft besloten tot supersnel recht omdat geweld tegen politiemensen tegenwoordig strenger wordt bestraft met lik-op-stuk-beleid. Na de demonstratie werden in Den Haag 25 mensen opgepakt. De meeste verdachten kregen een boete of een dagvaarding voor belediging of opruiing.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 De tenoorsaxofonist Ferdinand Povel krijgt dit jaar de VPRO Boy Edka prijs. Dat is de belangrijkste Nederlandse onderscheiding voor jazz en geïmproviseerde muziek. De jury noemt Povel een stilist die vloeiend en melodieus soleert. De 63-jarige tenoorsaxofonist speelde met onder andere Cerevon en Dexter Gordon. De prijs bestaat uit een beeldje van Jan Wolkers en een bedrag van 12.500 euro. De VPRO Boy Edka prijs wordt in mei in Amsterdam uitgereikt. De Zuid-Koreaan Lee is in Heerenveen voor de vierde keer wereldkampioen sprint geworden. Ook het zilver was voor Zuid-Korea, dat ging naar Mo. De Amerikaan Johnny Davis won de afsluitende duizend meter en voorover het brons, vlak voor Stefan Groothuis. Die werd na de tweede 500 meter gedisqualificeerd op grond van de lijnenregel, maar dat werd na een protest weer teruggedraaid. Debutant Kelt Nuis eindigt op de vijfde plaats. Bij de vrouwen ging de wereldtitel naar de Canadese Christine Nesbit. Die ging na drie afstanden al ruim aan de leiding... en won ook de afsluitende duizend meter voor Irene Wust. Het zilver ging naar Annette Gerritsen, brons was er voor Mago Boer. Laurien van en Irene Wust eindigden in het klassement als zesde en zevende. PSV en FC Twente hebben hun voorsprong in de Eerdivisie vergroot. Koploper PSV won in Venlo met 3-0 van VVV... terwijl Twente met 2-1 te sterk was voor Groningen. Ajax verloor zijn uitwedstrijd tegen Utrecht met 3-0... en staat nu zes punten achter op PSV en vijf op Twente. Rode JC klom door een 3-0 zege op Excelsior naar de vijfde plaats. De zilveren camera voor beste persfoto van 2010... is gewonnen door de freelancefotograaf Evert-Jan Daniels. Op de winnende foto zijn een breed lachende Geert Wilders... Mark Rutte en Maxime Verhagen te zien op het Binnenhof. Ze waren het net eens geworden over de vorming van een minderheidskabinet... met gedoogsteun van de PVV. Het weer, bewolking en van tijd tot tijd motregen. Morgen en dinsdag ook veel bewolking. En wat lichte regen. Woensdag draait de wind naar Noordoost. Er komt meer ruimte voor de zon en het wordt wat kouder. ABB Verkeersinformatie. Lange file op de A1 Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen, 6 kilometer. Er ligt daar wat olie op de weg na een ongeluk eerder vanmiddag. Het is verstandig om vanaf knop het b om te rijden over de A50 en de A12.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 zes minuten over vijf, laatste uur van deze zondag. Beginnen we natuurlijk in Amsterdam bij Ed van de Bend, Wie oh Wie Ed. Ja Tom, het was spanning tot het laatste moment, tot de laatste sprong. En dat verdiende het publiek ook na zo'n uh, bijna twee uur. Want uh, na de rit van Ben Schreuder met de BMC Unaniem uh, snoepte Tamino... het paard van Mark Houtsager zo'n twee seconden af van die tijd. En foutloos, Hij ging toen aan de leiding. Maar wie zegt, uh, Michael Whittaker en G Amee, of met welk paard dan ook, dat uh, staat altijd synoniem voor snelheid. En nou, Whittaker reed 36 seconden, 31 honderdste. Dus snoepte de 17e vanaf. En toen kregen we in de laatste rit dat het eerst nog... Hendrik Jan Schuttert liet zien, heel beheerst. Hij ging op foutloos, uiteindelijk op de zesde plaats met Sirona. Onthoud die naam, Hendrik Jan Schuttert, dat wordt, man gaat in het oranje jasje rijden in de toekomst, deed hij nu ook al als jongwaarde, maar Erik van der Vleut in die laatste ritten met VDL groep Oetasia, het zag er even naar uit dat hij de uh, winnende tijd ging rijden, maar het, uh, in het laatste stukje kon hij misschien net niet die scherpte met het paard uh, naar die laatste zeg maar golfsprongen, durfde hij het misschien net niet aan. De tijd 36,98 een half seconde langs dan de tijd van Michael Whittaker met zijn G&G MA. Maar een prachtige tweede plaats voor Erik van der Vleuten. Die met dit paard bewijst niet alleen buiten heel goed weg te overweg te kunnen. Maar ook dit paard van de springpaardenfonds Nederland. Ook indoor. Het is het primeur eigenlijk dat het paard in het indoorseizoen loopt. Dus zowel buiten als binnen. Een geweldige troef voor Erik van der Vleuten en Nederland. Een mooie tweede plaats. Derde Mark Houtzager, Vijfde Ben Schreuder. Zesde Hendrik Jan Schuchtert. Een mooi jumping Amsterdam. Volle tribunes. En op naar de editie van volgende. In dit uur kijken we terug op het WK-sprint in Heerenveen, Verder het internationale voetbal en ook het nationale voetbal. En daar beginnen we ook mee. VVV tegen PSV eindigde vanmiddag in Venlo in 0-3. Maar de rust stond al 0-2 door goals van Bauma en Lentzen. Na de rust nog Hutchinson met de 0-3. Het was een rustig middagje voor PSV. En daarover sprak Jeroen Elsoff met de trainer Fred Rutte. Je zat denk ik zo gemakkelijk op de bank dat je bijna een drankje zou bestellen. Ja, ik heb wel veel gedronken... Maar nee, het was, was vrij eenvoudig vandaag. Ik denk dat we goed gesteld zijn. Als je dan hier 0-3 wint, uh, het enige wat ik, wat ik kan zeggen is dat we... ja, met 0-6 naar huis moeten gaan. En dan is, dan is, het, natuurlijk, dan is het helemaal top. Waar zit het dat dan in? Is het het sparen van de krachten of gewoon het pech van het missen van de kansen? Ja, als het sparen van de krachten is, zouden we niet meer aanvallend uh, spelen. Maar we hebben, we hebben wel toch nog wel de druk gemaakt en uh, gedwongen tot fouten. En dan krijgen we een aantal kansen. Ja, daar moet je, moet je heel scherp in zijn. En die echte topscherpte. Natuurlijk maken we, denk wel, als je drie goals maakt in de uitwerksheid, is dat oké. Okay? Een tegenstander meegenomen is dat eigenlijk te weinig. En die echte scherpte om dat goal te maken, ja, die, uh, ja, daar hebben we nog alle tijd voor, hè? Maar waren jullie nou zo goed of waren zij nou zo zwak vandaag? Uh, ik denk dat het verschil tussen PSV en VVV qua niveau was, was ook wel heel erg duidelijk te zien. En ik, ik, ik denk dat wij gewoon een normale wedstrijd hebben gespeeld. We hebben in fases goed gespeeld. Alleen, uh, het veld hielp ons niet meer. Zeg maar na een kwartier was het een beetje omgeploegd En daardoor konden wij het, het, het, het, het hoge tempo, wat we graag willen, dat konden we heel moeilijk uh, realiseren. En ondanks dat krijgen we nog wel heel veel kansen. Waar was je nou het meest benieuwd naar vandaag? Want er zijn natuurlijk wel wat wijzigingen geweest... met mensen die weggaan of geblesseerd zijn weggevallen. Nou, ik was, ik was heel erg nieuwsgierig naar uh, hoe, de, hoe het team zou reageren. En zeker reageren met... Er staat een immense druk op dit, uh, dit team. En, uh, en, en, en hoe ze daarmee omgaan, dat is namelijk... Er uh, ja, is altijd weer, na een, uh, een, winters, een pauze is dat altijd weer uh, ja, voor een trainer... Ja, een moment van je ziet van, ja, hey, ze gaan er toch goed mee om. En wat dat betreft heb ik vandaag wel een team gezien... Dat, uh, dat wel heel goed omgaat met die druk. En dan gaan we meteen naar Twente, de grote concurrent van PSV. Had een lastige uitwedstrijd tegen Groningen, het zo sterke Groningen dit jaar. 1-0, Matafs, 1-1 Janko, dan is het rust. en Dan komt ook Theo Jansen in het veld. Prachtige wetspaas van Theo Jansen. Mark Janko met een schitterende tweede goal, 1-2. 2-1 dus voor Twente, Janko die later nog een strafschop mist. Theo Jansen, ziek geweest, van de week niet gespeeld. Begon op de bank, maar viel dus in en na de rust in gesprek. Everter Napel met Theo Jansen. Een halve wedstrijd, Matteo, maar voldoende voor de winst. Ja, gelukkig wel. Ik bedoel, van tevoren weet je dat het een moeilijke wedstrijd wordt. en uh, Als je die dan wint, dan uh, mag je tevreden zijn. Was je echt nog uh, zo zwak dat je hier niet kon beginnen? Ja, ik, ja, ja absoluut. Ik, bedoel, ik heb één keer meegetraind en uh, ja, nu 45 minuten gespeeld. Ik voel me nog steeds niet geweldig, maar uh, goed genoeg om, uh, om wat minuten te pakken. De pillen van de dokter hebben geholpen? Ja, vandaag wel, ja. Wat gaf uiteindelijk de doorslag? Dat mag die bal erin schiet. Ja, maar zo makkelijk is het niet. Ja, het voetbal wel volgens mij. Je moet gewoon de kansen die je krijgt, moet je maken. En, uh, gelukkig schiet hij hem binnen. En, uh, dat was de wedstrijd gedaan eigenlijk. Kijk, als hij die penalty afmaakt, is het natuurlijk helemaal klaar. Daarna heb je nog een paar moeilijke minuten. Je kan die bal een keer goed vallen, dat gebeurde niet. En, uh, ja, wel wat tevreden. Het was weer de kwaliteit Theo Jansen. Hij legde een pan klaar neer voor Janko. Ja, uh, eigenlijk kwam het aardig aan, ja. Maar... Uh, hij moest hem nog afmaken natuurlijk en uh, dat deed hij uh, op een hele mooie, uh, mooie manier. Had jij die penalty niet willen nemen? Ja, hij had net gescoord, dus uh, dan is het, ja, hij had een goed gevoel. Dus ik denk, van uh, hij was heel overtuigd. En hij vroeg om die bal en uh, ik zei, ja, neem hem maar dan. Nou, het was even wennen in de tweede helft. Jij ja, was de diepste middenvelder. Daarna kwam je weer terug op je positie die je denk ik liever, uh, liever uh, bezet. Ja, ik speel het liefst uh, voor de verdediging... Uh, Naast woud zeg maar. Omdat je dan uh, ja, naar voren kunt. Ik kan mijn bal kwijt. En uh, als ik daarvoor in sta, dan is het toch wat moeilijker. En, uh, ja, daarom was ik wel blij dat ik nog wat naar ging. Is dit een overwinning in Groningen? Dat dit seizoen nog niet verloren heeft. Die vertrouwen geeft op weg naar weer een kampioenschap? Ja, het is nog zover. En uh, PSW heeft ook weer gewonnen. Dus. Uh, ja. Het duurt nog heel lang. Hoe staat het eigenlijk met de eventuele verhuisplannen van Theo Jansen? Standby. Nee, nee ik, bedoel, ik heb nooit gezegd dat ik, dat ik weg zou gaan. Ik, ik, ik heb altijd gezegd, als er een mooie club komt, dan sta ik er voor open. Die club is niet gekomen, dus uh, dan blijf ik hier. Komt hij ook niet, of kan hij nog komen? Het voetballerij kan alles, maar uh, ik ga ervan uit dat ik het seizoen sowieso afmaak. Theo ja. Jansen. Ah, altijd uh, goed voor Een uh, paar rustige antwoordjes. De veldrijders die konden zich in hoge rijden voor het laatste test in de aanloop naar het wereldkampioenschap. En Marianne Vos die eindigde vandaag als derde in die cross. Ze moest de Amerikaanse Katie Campton en de Duitse Hanka Koepvernagel voor laten gaan. Geo Lippens in gesprek met het fenomeen, Marianne Vos. Marianne, is dit nou een generale voor het WK? Of heb jij het toch anders gezien? Nou ja, goed, de laatste wedstrijd, de laatste wereldbeker voor het WK is voor iedereen altijd wel uh, ja, de laatste test. Iedereen is uh, zijn topvorm het bereiken. En ja, bijna iedereen start hier altijd, dus dat is wel duidelijk dat ja, dit een grote, grote voorbereiding is. Maar ja, en de, het zegt natuurlijk ook wel iets over volgende week, de, de favorieten die staan er wel. En uh, ja, wie goed wil zijn volgende week moet hier ook wel in orde zijn. Maar ben je dan toch ergens in je achterhoofd bezig van ik moet niet al te veel krachten verspelen een week voor het WK? Nee, want ik heb wel uh, echt wel alles gegeven vandaag, dus dat is, uh, nee, dat is niet het geval. Want op een gegeven moment komt uh, ja, een rijd weg. Uh, dan heb ik het idee dat jij dan met Koep van Nagel eigenlijk een klein beetje een spelletje speelt. En dat jullie daarachter zitten van nou we gaan wel eens even kijken van wie van ons twee de beste is. Ja maar toen was het eigenlijk komt er, uh, die, die, die pakte een gaatje. En uh, Koep van Nagel maakte een klein foutje. En toen maakte, ko, pakte Koep er meteen zo'n groot gat. Dat we allebei nog wel even geprobeerd hebben om erachteraan te gaan. Maar het was vrij duidelijk dat het gat niet, uh, niet kleiner werd uh, wat we ook probeerden. En uh, nou ja, toen zaten we inderdaad met z'n tweeën. En op het loopstuk uh, pakte ik vanavond toen, uh, toen de voorsprong in de laatste rond. Ja, en dan zie ik jou op je tanden bijten en denken: van ja, maar dit wil ik niet. Ik wil niet dat ze wegrijdt. Ja, natuurlijk. Ik, uh, het is toch hoog rijden. Ik ben niet weer uh, terug wereldkampioen geworden. Het is uh, bijna een thuiswedstrijd. Er staan een hoop mensen langs de kant. En ik vind het gewoon een hele mooie koers. Dus dan wil ik uh, ja, er vol voor, uh, voor vechten, natuurlijk. Maar die wedstrijd van volgende week die is veel belangrijker. Daar zit iedereen op te wachten. Hoe voel je? ja je het over een week voor dat WK ja wel heel goed ik heb afgelopen week mooi uh, nog kunnen trainen en nou echt een, een weekje uitrusten en ik, uh, ik zie het wel zitten voor, uh, voor volgende week het zal wel uh, een hele zware wedstrijd worden iets meer hoogteverschil nog dan hier en waarschijnlijk ook nog wel uh, wat glibberen glijden. dus uh, ja ik kijk wel naar uit. You gotta think about you.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 31 deden we toen ook nog over de duizend meter in die tijd. Eleanor van de Turtles. Juist, Roda EC Excelsior eindigde vanmiddag in 3-0. Roda blijft het goed doen. Staart door naar de vijfde plaats op de ranglijst. En Excelsior moet blijven oppassen. Alleen maar Excel, VVV en Willem 2 nog onder zich. Philip Koken sprak na afloop van de wedstrijd met de Roda-speler Wiljan Pluim... die kort geleden overkwam van Vitesse. Wiljan, voel jij je totaal bevrijd? Uh, ja, bevrijd... Dat voelde ik me al een paar weken, maar nee, ik voel me wel, wel weer lekker in mijn vel, ja. Want, hoe zat jij in je vel? Nou ja, iedereen weet mijn situatie, hoe die was bij Vitesse. En ja, daarom ben ik blij dat ik nu hier mijn kans krijg. En ik heb het tot nu toe ontzettend aan mijn zin, dus. Want bij Vitesse had je echt geen uitzicht op spelen meer? Ja, nou ja, dat weet ik, dat weet ik niet. Maar ik had wel voor mezelf, ik wil veel spelen. En ik had niet, niet het gevoel dat ik het volle vertrouwen kreeg bij Vitesse... Dat heb ik bij deze club wel. Ja, Wie wel op dit moment bij Vitesse? Hè? Want ik heb begrepen, er hangt een A4'tje aan de muur en daar staat op of je speelt of niet. Ja, zo was het wel, ja. Toen ik er zat ook al. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb die tijd nu gehad en het is uh, voor mij afgesloten. En als je dan gisteravond ziet dat uh, Vitesse verliest, hoe kijk je dan daarnaar? Um, ja, natuurlijk, uh, ik heb er uh, tien jaar gevoetbald en natuurlijk hoop je nog altijd het beste voor ze. Ook al wel heb ik niet meer het gevoel dat ik echt nog een band heb met Vitesse nu. Maar ja, voor de club is het natuurlijk uh, heel zuur dat ze gisteren uh, verliezen. Jij geen band meer met Vitesse, dat zegt nogal wat, hè? Want jij ging door als een echte clubspeler. Ja, nou ja, ik uh, zie Vitesse niet meer zoals Vitesse vroeger was. En natuurlijk uh, hoop ik voor ze dat, uh, dat het helemaal goed komt daar. En, maar uh, ja, nee, het is niet meer uh, dat het echt mijn club is. Dus jij keert daar sowieso niet meer terug over een half jaar? Nou ja, dat heb ik niet alleen ik voor te zeggen. Dus uh, nah, nee, ik uh, voel me hier nu goed. En ik, uh, zie, ik ga eerst het uh, eerste half jaar uh, het best doen. En dan zie ik wel verder. Ongetwijfeld wist je vooraf dat je zou gaan debuteren hier. Hoe is het je bevallen? Uh, ja, lekker. Uh, Excelsior had natuurlijk een rode kaart. En er staat 3 of 2-0 voor. Dus uh, ja, als iedereen komt, weet je, drinkt, beetje, je kan lekker vrij uitspelen. En uh, ja, ik denk dat het wel even lekker is. gegaan gaan de eerste tien minuutjes. Ja. Het duurde wel lang voordat die derde viel, hè? Ja, het heeft wel een t -t tijdje geduurd, ja. Ik zat er vanaf de kant te kijken, om het warm lopen. Maar uh, ja, kansen genoeg, maar, maar ja, uiteindelijk 3-0. Uh, en meteen betrokken bij de goal? Ja, dat ook. Dat was wel een lekker uh, momentje voor mezelf ook natuurlijk. Ik geef wel vertrouwen. Op naar volgende week. Was dit een uh, ideaal scenario voor jou? Uh, ja, ja, ik had gewoon misschien nog wat langer te mogen spelen. Maar nou ja. ja, het is goed zo. Eer eerste wedstrijd, direct winnen. Uh, ja, ik zie het als assist en... Ja, lekker gevoel. Pluim dus na Roda tegen Excelsior 3-0. Groningen-Twente was de wedstrijd met het meeste bekijks vanmiddag. De nummer 4 en de nummer 2. Dus Groningen thuis bijna niet te kloppen. Kwam 1-0 voor via Matafs. Maar Janko, eenvoudige intikker 1-1. Janko, heerlijke goal. 1-2-2-1. Dus wint Twente daar. Even de Napel praat over die nederlaag. Dus een thuisnederlaag van Groningen. Met de coach uh, van de Groningers, Pieter Huistra. Jullie begonnen goed, uh, Pieter. Nou, ik vond over het algemeen dat we... Ja, je, je hebt over goed beginnen. Wij verwachten eigenlijk nog beter. We verwachten eigenlijk vooral hier dat we in balbezit net even nog wat meer kunnen doen... dan we eigenlijk vooral de eerste helft hebben laten zien. Het was net even te schuchter. Het was net even te weinig durf. Ja, dan heb je te weinig de bal eigenlijk om het spel te bepalen. En dat is iets wat we graag willen. Nog een beetje respect voor de landskampioen? Ja, dat, dat, misschien wel. Ik moet eerlijk zeggen, de tegenstander deed het ook goed. Die zetten ons snel onder druk, waardoor het ook wat lastiger werd. Wij deden hetzelfde. Wij zetten ook hun snel onder druk. Waardoor de wedstrijd natuurlijk, ja, eigenlijk voor mijn gevoel, een beetje vrij neutraal was. Het kon aan beide kanten op. Het was niet echt een ploeg die de overhand had. En, uh, ja, dan gaat het er net om hoe valt die bal in de 16. En, uh, ja, bij hun viel hij uiteindelijk in de 81ste minuut viel, die, viel die net wel. En daarna bij ons viel hij net niet. Ja, maar in het begin viel hij goed voor jullie. Maar Tafs, dat is dan toch een echte spits. Hè? Eén kansen met één raak. Ja, die schoot hij er heel goed in. Dat was ook een goede aanval. Hè? De, de ruimte voor ons lag over de zijkanten. Nou, elke keer als dat ons dat lukte om snel die bal van de een naar de andere kant te krijgen... dan werden we ook er nog redelijk gevaarlijk. Maar dat hebben we eigenlijk te weinig gedaan, vind ik. Ja, was de inbreng van Theo Jansen bij Twente toch uiteindelijk de beslissende factor? Nou ja, hij geeft wel een beslissende paas, dus dat is toch de kwaliteit van hem. Maar aan de andere kant, ja, ja, dat, uh, ik vond wel dat we de tweede helft... Uh, zeker de beginfase van de tweede helft, eigenlijk het heft in handen hadden. En uh, nou, toen hadden ze ook goed staan. Toen hebben we eigenlijk vergeten door te drukken. Hadden we ook net even wat brutaler moeten zijn in de 16. Uh, die voorzet net even wat beter. Maar ja, dat. Uh, Twente is niet voor niks. Al wat verder dan wij. Dat kun je ook zien in alles. Uh, een stugge tegenstander. Uh, fysiek sterk. En uh, ja, net op het beslissende moment. Nog net even leper dan wij op dit moment zijn. Maar. Toch zie je ook dat wij wel uh, zodanig groeien... dat we toch ook wel aardig meekomen met dit soort tegenstanders. Pieter Huisgaard zei dat, dus de Groninger coach. gaan wij weer eens even praten over het WK Sprint in Heerwijn. Iedereen ging rust goed voor zitten vandaag. Want hij begon als leider aan de slotdag van het WK, Stefan Groothuis. Maar uiteindelijk werd hij weer vierde. Ja, het leek er zelfs even op dat hij de slotafstand niet eens mocht rijden. Want Groothuis werd gedisqualificeerd na de 500 meter. Een protest daartegen werd gehonoreerd. Maar uiteindelijk kreeg het weekend alsnog een naar einde. Jeroen Stekelenburg sprak met Stefan Groothuis. Krankzinnige dag die nog niet eens een happy end kent. Nee, ja, nou ja, moet er maar weer wachten. Het is gewoon, uh... ik heb gejankt, ik heb geschollen... Ik heb alles gedaan, maar ja, uh, ja het was uh, toch een aardige duizend meter, maar de laatste ronde was het gewoon op. Ik kwam er niet meer doorheen en uh, nou ja, dan word je nog vierde. Maar goed, daar heb ik toch al abonnementen op de afgelopen jaren, dus deze kan er ook nog wel bij. En misschien disculificeren ze me ook nog, maar dan moeten ze het allemaal lekker doen, die uh, eikels van de IJsjul. Wat een idiot is dat. Ja, je, bent, je bent heel boos. Uh, ik weet dat heel veel schaatsers hè, dat die boos zijn over alle twee die regels. Over die kickfinish en over die uh, uh, wel of niet over de lijn. Maar als die regels er zijn, ja het is een cliché. maar ja, dan, Je hebt je schaatsen omhoog en ja, dat lijn was ook discutabel. Hoe, kun je eens proberen te vertellen hoe moeilijk het is voor een schaatser? Ik heb echt, volgens mij zie je alle beelden van mijn schaats toch? Kijk, ik kijk bijna nooit over het rechte eind over de finish heen. En ik heb deze keer, het zal eens gebeurd zijn hoor. Ik heb helemaal niks vandoor gehad. Helemaal niks. Echt geen enkele flauw idee dat het gebeurd was. Je stond hier, ik zou een interview met jou gaan doen. En ik hoor in één keer omgehoopt dat ik gediscussieerd was. En ik kon me echt geen moment in de race indenken waar dat gebeurd zou moeten zijn. Maar zo moeilijk is dat. Het was, het was net voor de finish. Wat gebeurt er daarna dan allemaal met je? Want je zei al even, ik heb gevloekt, ik heb gescholden, ik heb geschopt. Uh, dan moet je weer een duizend rijden. Kan dat dan nog? Nou ja, ik denk dat ik het dan uh, nog best goed gedaan heb als ik tweede word. Uh, nou ja, tenminste onder dat ik het nog meedoen, maar goed. Maar uh, uh, maak je niet meer uit, geloof ik, hè? of je er nou nog uitgegooid wordt. Nee, maar maak je reet uit. Dat moeten ze maar lekker doen dan daar, als ze dat uh, nodig vinden. Maar uh, uh, want dan kom je toch voor een podiumplek en de vierde plek. Ja, nou ja, dat is wel echt uh, zorg geweest. Hè? Maar hoi, uh, wat ze waar ook weer. Want, uh, ja, laten we even toch teruggaan naar die 500 meter. Want daar werd uiteindelijk veel over gesproken, over die disqualificatie. Maar je kunt ook zeggen dat hij niet goed genoeg was. Nee, die 500 was zeker ook niet goed genoeg. Oh nee, dat, dat is ook zeker waar. Maar goed, uh, en ik, heb ook, uh, terecht, uh, ik, ben, ik ben ook gewoon vierde geworden. Ik bedoel, ik heb het zelf gereden. En wat dat betreft uh, mag ik ook blij zijn dat ik nog überhaupt kunnen rijden, want uh, daar ben ik ook wel blij van. Want dan kan je ook laten zien waar ik sta en uh, blijkbaar is dat vierde dus. Maar uh, nou, goed, uh, ja, ik had het natuurlijk beter gehoopt en uh, dat is wel een teleurstelling, maar uh, nou, goed, het was, uh, ik zat nu even niet meer in naar dit, uh, naar dit gedoe. En, uh, maar goed, ik heb in ieder geval uh, zelf gereden en die 500 die was, uh, was gewoon niet goed genoeg. Dat is ook helemaal waar. Na weekend, heb je dat nu? En? naar weekend? Ja, absoluut, ja. Zo wel, ja. Stefan Groothuis was dus uh, boos op iedereen. En ook een klein beetje op zichzelf uiteindelijk. Want hij werd dus vierde op het WK-sprint. Martin van Geel, zijn we in één keer weer aan het voetballen, is een van de kandidaten voor de opvolging van technisch directeur Leo Benakker bij Feyenoord. Zo die dat wil, dan gaan we maar eens vragen aan. Want hij gaat op gesprek in de Kuip. Van Geel is nu nog technisch directeur bij Roda JC. Filip Koken sprak met hem. Martin, uh, Erik Gudde was hier ook. Hoe dicht ben jij bij een overgang naar Feyenoord? Oh, dat weet ik niet. Ik ben in ieder geval gebeld uh, door Feyenoord. En, uh, met de vraag om een keer uh, te komen praten. Uh, ze hebben hun interesse aangegeven aan mij om, uh, om te kijken of dat ik daar technisch directeur kan, uh, kan gaan worden in de toekomst. En dat is de status van dit moment. Ik heb gezegd dat ik daar wel voor open sta. Ik wil dat gesprek ingaan. Ik heb het geweldig goed naar mijn zin bij Rodi SC. We hebben hier een uh, fantastische basis gelegd, denk ik uh, inmiddels. Dat blijkt ook vandaag weer. Uh, we spelen een voortreffelijke partij. En uh, ja, hier ligt basis. Uh, in, inmiddels heel veel uh, goede mensen op de juiste plaatsen. Goed naar mijn zin. Maar aan de andere kant, als, als een club als Feyenoord uh, belt... het is nog altijd een van de grootste topclubs in Nederland... Ja, dan voel je je gevleid en dan, uh, dan sta ik toch open voor een gesprek. Heb je ook een beetje het gevoel dat je hier zo langzamerhand bij Roda wel klaar bent? Je hebt een, uh, de, de club uiteindelijk toch uit de goot opgeraapt. En het draait nu weer. Ach, klaar bent. Je bent eigenlijk in het voetbal nooit klaar. Eh, maar het is wel zo dat ik wel een bouwer ben. Ik heb dat bij Willem II en AZ en eigenlijk ook bij Ajax laten zien. Eh, daar waren we in het eerste jaar 24 punten achter PSV. En in het tweede jaar één doelpunt. Eh, dus dat was een gat gedicht. Alleen uiteindelijk was dat niet voldoende. Er was geen kampioenschap. En ook bij Rodi SC, net wat je zegt. Uh, ja, je noemt het groot, maar het was toch in ieder geval heel ver weg. Twee jaar geleden moesten nou, we... het ging van strafschop af. Exact. Uh, moesten we de penalties beter ben, uh, benutten op 3, uh, 3 juni. Ik zal het nooit meer vergeten dan kampuurlijk... Leuwarden. En dat deden we. En vanaf dat moment zijn we aan het bouwen gegaan. En er staat hier een fantastische basis om op door te gaan. Je zegt ik ben een bouwer. Denk je wel dat er bij Feyenoord genoeg bouwstenen zijn om iets op te bouwen? Oh daar ga ik dan pas over nadenken. Ik heb gezegd ik sta open voor het gesprek. Dat ga ik in. En dat gaan we binnenkort doen. En daar kan ik eigenlijk verder niks over zeggen. Nou dat doet hij dan ook niet meer. Dat, eh, Maarten Vergeel houdt op met praten. Punt, duidelijk. Um, hij moest ooit uh, drie keer uh, in het uh, net vissen uh, in de wedstrijd tegen Pauw Saloniki... voor de Champions League. Vier keer tegen Real Madrid. Maar nu dus voor de competitie. Drie tegendoelpunten voor Maarten Stekelenburg als Ajax-keeper. Het is hem uh, dit seizoen dus uh, nog niet eerder gebeurd. Utrecht uh, won met 3-0 van Ajax. En Ajax viel dus zwaar tegen. Terwijl de club met veel zelfvertrouwen juist was afgereisd naar FC Utrecht. Het verhaal van keeper Maarten Stekelenburg. Dat was ook zo. Bedoel, we gingen vol vertrouwen hier naartoe. Goed, je weet dat Utrecht uit een lastige wedstrijd is. Dat uh, was vorig jaar niet anders. Alleen, uh, goed, als je het vergelijkt met vorig jaar... was vorig jaar uh, werden we eigenlijk meer weggespeeld dan vandaag. Alleen goed, nu verlies je 3-0. Is, uh, is dat nog bij te coachen? Dat gevoel dat dan vanaf het begin ontbreekt? Of, of moet je dat uiteindelijk maar accepteren? Nou, je moet het nooit accepteren. Maar, uh, ja, goed, op een gegeven moment zie je het al aankomen. We worden wat gevaarlijker. Zonder echt hele grote kansen te krijgen. Want ik bedoel, als je de eerste goal uh, neemt, dat is een... Uh, hij is een dombalverlies van ons. Uh, ja, goed, hij, schiet een, hij schiet hem op goal vanuit een hoek. Uh, hij valt erbij ook nog bij en dan gaat stijf het kruis in. Ja, goed, dat zijn een van die dagen. Ja, goed, dan loop je achter de feit aan. Terwijl wij niet goed speelden. Met Mickey nog een grote kans kregen in de eerste helft. Nog. En in de tweede helft ook nog. En goed, die moet je dan wel maken om terug in de wedstrijd te komen. dan gebeurt dat niet. Het heeft de trainer gezegd in de rust om te proberen toch nog een tijd te keren. Nou, door uh, de ruimte die er lag niet te benutten. En tussen de linies met Chris, die was uh, eigenlijk bijna de hele wedstrijd vrij. En, maar goed, die wisten we niet te bereiken. Maar uh, goed, dat heb je aangegeven dat daar de ruimte lag. En dat hebben we de tweede helft geprobeerd. Ja goed, die goal bleef uit. Uh, goede kans van Mickey, wat ik net zei. Alleen, ja, die gaat er dan niet in. En dan, uh, ja, goed, dan moet je meer risico gaan nemen. Komt er voor hun ook meer ruimte. En uh, goed, dan valt er 3-0 nou, uh, en toen was het over. De trainer heeft altijd geprobeerd de euforie van de laatste weken wat te temperen. Uh, hebben wij vandaag gezien waarom? Omdat het nog niet zo ver is? Nee, goed, de beste training is net begonnen. Maar je ziet wel het idee, de laatste weken zag je het idee wat we willen. Dat ging vaak goed en ook, ook, ook vaak niet. Maar dat moet eerlijk zijn, meer voetbal van de achteruit. Nou goed, dat brengt ook risico. Maar goed, je hebt een hele jonge ploeg. Dus de laatste weken ging het goed. Alleen dat is geen garantie voor de eerste volgende wedstrijd. En, en ja goed, daar moeten we op, op voortbeduren. En daar moeten we ook van leren vandaag. Dat moet je ook accepteren eigenlijk, hè? Een jonge ploeg, instabiele prestatiecurve. Dat zeggen ze tenminste altijd. Je weet dat zo'n een dag een er een keer tussen zit. Het is natuurlijk extra zuur als, als je kampioen wordt. Radio 1, het NOS-journaal. Half zes geweest, die zijn de hoofdpunten met Juris Toebenitie. De zilveren camera voor Beste Persfoto van 2010 is gewonnen door de freelance-fotograaf Evert-Jan Daniels. Op de winnende foto zijn een breed lachende Geert Wilders, Mark Rutte en Maxime Verhagen te zien op het Binnenhof.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 En in Brussel hebben ruim 30.000 mensen gedemonstreerd... vanwege de politieke impasse in België. Er is na zeven maanden nog steeds geen nieuwe regering... en de vooruitzichten zijn slecht. De betogers noemen het een schande dat politici geen compromissen willen sluiten. Ze vinden dat de politiek daarmee de toekomst van de Belgische jongeren op het spel zet. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Erwin Krol. Het is tamelijk grijs, een beetje miserig weer nevelig soms. En er komt eigenlijk voorlopig geen verandering in. Dus vanavond is het hetzelfde. Een enkele opklaring in het noorden waarschijnlijk. Vannacht precies hetzelfde weer. Het koelt af tot zo'n 2, 3 graden. En morgen overdag is het ook nog steeds bewolkt, grijs, miserig, en ook nevelig weer. Verder waait er een matige noordwestelijke wind. Aanzee is die af en toe windkracht 5. En het wordt morgenmiddag ongeveer 6 graden. Dinsdag regent het wat harder. Woensdag nog een enkele bui. En de rest van de week is het droog. en enkele opklaring. Geleidelijk gaat de temperatuur naar beneden. En s'nachts gaat een paar graden vriezen. ABB Verkeersinformatie. Een ongeluk op de A4 Amsterdam Den Haag bij knooppunt De Hoek. Drie rijstroken zijn dicht. En er staat 3 kilometer file richting Den Haag. Op de A13, Den Haag-Rotterdam, begint de file op te lossen bij Delft-Noord. Nu nog twee kilometer. NOS, op NOS Radio, lijn. Bijna drie minuten over half zes. De periode is aangebroken. Straks onze vaderlandse eredivisie. En natuurlijk eerst de landen om ons heen. Ja. In de Italiaanse Serie A kwam van de top 3 alleen Napoli vanmiddag in actie. De ploeg won met 2-0 van hekkensluiter Bari. Napoli staat nu tweede op 1 punt achterstand van AC Milan. Maar de koploper komt vanavond nog in actie tegen Cesena. Opvallend was dat de nummers 4 en 5 verloren. Lazio wist niet te winnen van Bologna... en Inter verloor met 3-1 van Ulinezen. Ulinezen wisten in een tijdbestek van 10 minuten... de achterstand om te zetten in een 2-1-voorsprong. In de tweede helft wist de ploeg alsnog uh, te scoren. 3-1, de eindstand dus. Juventus slaagde er ook niet in om te winnen. Het bleef bij een gelijkspel tegen Sampdoria. AC, of AS Roma wist wel punten te pakken. De ploeg won gisteren met 3-0 van Cagliari. En de ploeg stijgt daardoor naar de derde plek... door het puntverlies van Lazio, Inter en Juventus. En dan gaan we naar de Bundesliga... waar Bayern München dit weekend goede zaken deed. Want de meeste concurrenten lieten wat punten liggen... maar de ploeg van Louis van Gaal was met 5-1 veel te sterk voor Kaiserslautern en een speciale rol was daarbij weggelegd voor Arjen Robben. Hij begon voor het eerst dit seizoen in de basisformatie... en maakte meteen de eerste treffer. Een kwartier voor tijd werd Bayern... Werd Bayern werd Robbe gewechselt. Das ist ich glaube ich auch immer gefällig so ein erstes Spiel wieder von Anfang an, dann wie man gleich wieder alles machen und alles wieder zeigen und ich habe vielleicht am mich ein zu viel gewollt in der erste Halbzeit und zweite Halbzeit am mich ein ja, hij was tevreden hoor, Robben. Maar hij zegt, je wil zoveel, je wil zoveel. Je wil eigenlijk alles tegelijk doen. Misschien iets te veel gegeven. Daardoor was het ook wel goed om in de tweede helft gewisseld te worden. En ook Louis van Gaal was onder de indruk van Robben. Maar de coach van Bayern benadrukte, dat doet uh, hij graag, dat het natuurlijk ook een teamprestatie was. Robben is uh, ongelooflijk dat hij dat schaffen kan. Na zes maanden uit het spel uh, geweest zou zijn. Maar ze hebben ook gezien dat na de wissel weer ook die gemacht gemaakt hebben. Het is een manschaftsspiel ook. Ja, hij zegt: Rob is ongelooflijk na zes maanden dat hij dit alweer kan. Maar u heeft ook gezien na het wisselen dat we ook nog goals maakten. Kortom, het blijft ook gewoon een teamsport. En door die overwinning klimt Bayern München nu naar de vierde plaats. Borussia Dortmund blijft ondanks het gelijke spel 1-1 gisteren tegen VfB Stuttgart eh, koploper. Het staat 11 punten voor op Leverkusen. Dat staat nu tweede. Dat won vanmiddag met 3-1 van Borussia München Gladbach. En Hannover 96 zak naar de derde plaats. Want de ploeg verloor gisteren. Bleef op 34 punten staan. Verloor met 1-0 van het wat klimmende Schalke. Geen Huntelaar, maar Raoul score. In de Primera División heeft Barcelona eenvoudig gewonnen van Racing Santander. Het werd in eigen reis 3-0 voor de Catalanen. Ook Valencia maakte geen fouten, wel had de ploeg moeite om te winnen van Malaga. In de laatste minuut maakte Valencia de winnende. Het werd 4-3. De ploeg staat nu derde, maar kan weer een plaatje zakken... als Villarreal vanavond wint van Real Sociedad. Ook Real Madrid speelt vanavond. In eigen huis moeten de Madrilenen het opnemen tegen Real Mallorca. Madrid moet winnen en wil het Barcelona niet uit het oog verliezen. verschil met de koploper is 7 punten. Op dit moment spelen de nummers 5 en 6 van de Spaanse competitie. Bij Espanol tegen Getafe staat het 1-0 voor Getafe. En Sporting Gigon tegen Atletico Madrid staat op dit moment nog 0-0. Dan gaan we naar de Premier League. Gisteren Manchester United hield die compositie makkelijk vast. Tegen Birmingham City werd het 5-0. En ook Arsenal maakte geen fout en blijft in de buurt van Manchester. In eigen huis was de club te sterk voor Wigan Athletic. En man van de wedstrijd daar was Robin van Persie 3-0. Hij maakte alle drie de doelpunten. Zijn eerste hat-trick in Engelse dienst. En dat zorgde voor een grote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 Ja, Robin van Persie. Dus we ze zijn natuurlijk blij met mijn eerste hat in Engelse dienst. Ik zat er al een paar keer tegen aan dat ik het twee had. En dan op de lat of de paal schoot. En ook gisteren twee gescoord. Toen een penalty gemist. Dacht ik zal het dan weer niet. Maar ja, het lukte wel. Maar hij zei ook natuurlijk netjes opgevoed: het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. En de drie punten, daar gaat het tenslotte allemaal om. Manchester City verloor bij Aston Villa met 1-0. En Arsenal schoof daarop naar de tweede plek. City staat nu derde. Heeft wel twee wedstrijden meer gespeeld overigens dan Manchester United. En ook Tottenham Hotspur verspeelde punten. Want de nummer 5 van de Premier League wist in de laatste minuut nog te scoren tegen Newcastle United. Maar daardoor werd het 1-1. En door puntverlies van Tottenham en Manchester City. heeft Chelsea weer de kans om dichter bij de top 3 te komen. Maar de Londense ploeg speelt morgenavond uit tegen Bolton Wanderers. En kan het verschil met de koploper dan weer terugbrengen tot 7 punten. De koploper bij onze zuidere buren, Anderlecht, speelde er voor een kwartiertje tegen Standard Luik. Anderlecht moet winnen. En wil ervoor zorgen dat de achtervolger, Racing Genk, niet dichterbij komt komt. Genk won gisteren moeizaam met 3-2 van Kortrijk. En bracht de achterstand terug tot drie punten. De nummer drie van de Belgische competitie, AA Gent, speelt vanavond ook zijn wedstrijd. Gent speelt in eigen huis tegen Lokeren. De aartsrivaal van Anderlecht, Club Brugge, won gisteren onder leiding van Adrie Koster met 4-1 bij Eupen. Brugge bezet nu de vierde plaats. 11 punten achter de lijstaanvoerder uit Brussel. En in Schotland voor het eerst sinds 120 jaar een club... die Celtic en Glasgow Rangers een klein beetje bij kan houden. En zo waar gisteren dus een ander soort topper... namelijk Heart of Melodian tegen Glasgow Rangers. En het werd 1-0 voor de thuisclub. Heart of Melodian verstevigde daarmee de derde plek in de competitie. De Rangers staan vijf punten achter Celtic. Dat wel wist te winnen met 1-0 tegen Aberdeen. Celtic heeft twee wedstrijden meer gespeeld. Heeft 52 punten, dan 47 punten voor Glasgow Rangers. En maar één wedstrijdje meer gespeeld. 45 punten, dus ze doen echt een beetje... Mee. Met Dan gaan wij eens praten over iets heel anders. Nou, Het heeft wel met voetbal te maken. Ajax tegen Utrecht. Eh, of, ja, Utrecht Ajax werd vanmiddag dus 3-0 voor de Utrechters. Urbi Emanuelsen. Hij was er niet bij vandaag in de Galgenwaard. Want hij is op weg naar Milaan. Daar wordt Emanuelsen gekeurd. En daarna tekent hij een contract voor 3,5 jaar bij AC Milan. Voor hij vertrok vertelde Emanuelsen over het eh, eerste contact met AC Milan. Ja, dat was wel een kippenvel momentje. Ja.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 Moest je erover nadenken? Nee, hè? nee, ik denk dat ik daar uh, niet heel lang uh, heb over moeten nadenken. Heb je wel kunnen slapen, hè, de voorbije dagen? Nee, op het moment dat... Uh, dat was dag na Feyenoord, geloof ik, uh, ben ik met die jongen, met het uh, bestuur van Milan, om heb ik op de tafel gezeten. Meneer Breide, hè? Ja, en op dat moment toen ik thuis kwam, het was geloof ik 12 uur, uh, ik kon echt niet slapen. Ik, ik viel pas in slaap, drie uur half vier. En ik moest de volgende dag gewoon weer trainen. Ook omdat je je eigenlijk gewoon focuste op de wedstrijd tegen Utrecht. Maar het was echt heel erg spannend. Wanneer heb je het je clubleiding verteld bij Ajax? Uh, dat was zaterdag. Zaterdag uh, slapte Milan naar Ajax toe. En uh, ja, vanaf die dag ging het uh, eigenlijk heel snel. Kun je het stil houden? Nee, ik wilde het echt van de dag je schreeuwen. Hoe heb je dat gedaan?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 Ja, ik heb met Clarence gesproken. Clarence uh, hoor. Uh, ja, die, die zit daar nog steeds. En, uh, hij wacht op me, zei hij, dus uh, ik moet opschieten. <laughs> maar voor de rest uh, nog niet echt. Uh, tuurlijk, ik heb uh, het een en ander gehoord van Jaap Stam. En ik zal hem ook nog wel opbellen. Uh, Wesley heb ik... Wesley Sneijder. Wesley is van de concurrent. Die is van de concurrent, hoor. ja. Maar die heb ik wel al gesproken. En uh, die zou ik ook ontmoeten op het moment dat ik in Milan was. Dus ja, het is allemaal wel heel erg spannend. Nu heen. Morgen ontkeuren.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 ja, hoef je niet lang na te denken eigenlijk. Eén uh, nadeel, je mag niet in de Champions League spelen. Ja, dat is het enige nadeel. Uh, mijn vriendin die is wel zwanger, natuurlijk. En ik mag tijdens die wedstrijden mag ik terugvliegen. Is dat een dat geluk bij een ongeluk? Dat is het voordeel daarvan. Maar natuurlijk is het jammer omdat je met Tottenham en zo. Uh, uh, toch heel erg. Uh, ja, die wedstrijden wil je gewoon meemaken met zo'n grote ploegma.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 En ja, uit het niets komt Milan, en op dat moment uh, komt een droom in vervulling. Ze missen ze in het al meteen bij Ajax? Want ja, uh, zojuist is de wedstrijd afgelopen in Utrecht. 3-0 Nederlaag. Ik heb het gezien en uh, het was gewoon een hele moeilijke wedstrijd. Uh, om nu te zeggen dat het door mij komt omdat ik er niet ben, dat vind ik een beetje te makkelijk. Uh, tuurlijk, ik ben uh, voor de groep uh, een belangrijk pion geweest. Uh, ik, ik voetbalde er al zes jaar. Ik heb met alle jongens een hele hechte en goede band. Uh, dat ze juist nu op dit moment, hoe ik bekend heb gemaakt, dat ik wegga, dat ze verliezen van Utrecht. Ja, dat is gewoon vervelend voor de groep, omdat wij, Ajax, uh, ja, toch in achtervolging was. En het is zonde dat ze nu juist uh, dit jaar hebben verloren. Urbi, Emanuelson hij sprak met niemand minder dan Rob Vleug. Forget you promised me everything, everything. Stuk. De stem is ook een beetje stuk. Maar dit was gelukkig opgenomen. Caro Emerald. goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van dit weekend. In Venlo de VVV tegen PSV. In 0-3 bij de rust dan op 0-2. De goals van Bauma en Lens. En na de rust Hutchinson met de derde voor PSV. Geen verrassing dus in Venlo. PSV haalde eenvoudig de drie punten op in Limburg. En trainer Fred Rutte hoefde zich op geen enkel moment op te winnen vanmiddag. Het was, was vrij eenvoudig vandaag. Ik denk dat we goed gestet zijn. Als je dan hier 0-3 wint... Uh, het enige wat ik, wat ik kan zeggen is dat we ja, eindelijk met 0-6 naar huis moeten gaan. En dan is, dan is, het, uh, natuurlijk, dan is het helemaal top. VVV had zich voorgenomen om zich niet zomaar gewonnen te geven. Helemaal in het veld bleek het niveauverschil simpelweg veel te groot. De Limburgers moeten nu gaan oppassen. Doordat Willem II gisteren de eerste zegen van het seizoen boekte tegen Vitesse... voelt VVV inmiddels wat hete adem in de nek. En het verschil ja, is nog maar drie punten in Venlo's voordeel. Nee, maar wij kijken niet naar Willem II. Willem II kijkt naar ons. Wij kijken naar Excelsior, die hebben ook verloren vandaag. En dat is onze target. Wij moeten ervoor zorgen dat we de punten halen waar we ze moeten halen. We moeten in ieder geval die afstanden zo verkleinen. En dat Willem 2. extra punten als prima voor Willem 2. maar dat interesseert ons niet. Blijven omkijken, Willy zou ik zeggen. FC Groningen tegen FC Twente, 1-2, Timma Tafs, 1-0, 1-1 Janko, ruststand, 1-2, Janko, eindstand. Twente zette dus een 1-0 achterstand, knap om in een overwinning. Vooraf sprak men in Groningen over een topwedstrijd. Dat mag je ook zeggen, de nummer 4, ontving de nummer 2. Twente trainer Michel Preudom. over het krachtsverschil tussen de beide ploegen. Ja, ik denk dat uh, de twee ploegen hebben veel respect getoond voor elkaar in de eerste helft. En hoe meer dat de wedstrijd vordert, denk ik, hebben we een beetje meer de, de, de, de greep op de wedstrijd gekregen. Om toch, denk ik, een, een verdiend overwinning te, te boeken op het eind. Omdat het was een heel sterke eindig, vind ik. En de grote man met Twente was dus wederom Mark Janko. Vier goals afgelopen woensdag tegen Herakles. Nu vanmiddag de hele Enschedeze productie nam hij voor zijn rekening. Miste overigens na twee doelpunten ook nog een strafschopje. Maar goed, Twente blijft door die overwinning dus in het kielzog van PSV. Eén punt slechts. En de titelrace kan volgens Prudom wel eens een heel spannend gevecht gaan worden. Het is te zeggen, er zijn nog veel wedstrijden. Maar je hebt vandaag, denk ik, in een heel moeilijke verplaatsing. Je moet maar de statistiek bekijken van Twente de laatste jaar hier. En de statistiek van Groningen de laatste maand hier thuis. Uh, je kan Groningen op zes punten houden, Ajax op vijf punten. En je blijft in, in, in, juist achter PSV. Dus dat is een belangrijke dag voor ons. Voor verplaatsing is het Vlaams voor uitwedstrijd. FC Groningen heeft dus Averij opgelopen. En ziet het verschil met Twente inderdaad oplopen naar de door Preudom genoemde zes punten. De ploeg begon goed aan het duel. Had misschien daarna ook wel iets te veel respect voor de regerend landskampioen Pieter Huistra?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 De vroege wedstrijd. FC Utrecht tegen Ajax eindigde in 3-0 maar de rust onder 2-0. Twee goals van Eduard Duplan in, uh, ja, in een tijdsbestek van twee minuten, halverwege de eerste helft. En vlak voor tijd Ismo Vorstermans, de verdediger, met de derde voor FC Utrecht. Ajax leed de eerste competitie-nederlaag sinds Frank de Boer het roer vorig jaar overnam van Martin Jol. Amsterdam speelde voor het eerst niet fris en kwamen uiterst matig voor de dag in Utrecht. Maarten Stekelenburg over de ofdee van zijn ploeg. Nou, het liep niet. Dat was duidelijk te zien, denk ik. Ik kwam uh, niet echt naar voetballen toe, terwijl de ruimte er wel eigenlijk lag. Maar het lukte vandaag niet. En ja, goed, dan geef je de goals ook zelf weg. Dus uh, ja, dan help je jezelf niet in het zadel. Maar je weet dat vandaag er een keer, keer tussen zit. En het is natuurlijk extra zuur als je, als je kampioen moet worden. Want titelaspiraties heeft Ajax natuurlijk wel. Na de euforie van de afgelopen weken werd de club alweer uh, voor een uh, ja, voorname rol toegebedacht uh, in de titelrace. Zover is het dus nog lang niet, weet ook De Boer. Nee, maar dat weten wij ook allemaal. En dat geeft ook helemaal niet uh, dat je een keer op je bek gaat. Dus uh, ik heb ook net tegen die jongens gezegd... Ja, je moet nu goed uh, meenemen voor naar donderdag. Ja, wat heb ik verkeerd gedaan? Kijk goed in de spiegel. Uh, wat heb ik goed gedaan, maar vooral wat heb ik fout gedaan? En probeer daar uh, leerlingen uit te trekken... en dat het de volgende keer dan uh, niet meer voorkomt. Bij Ajax viel Dario niets uit. Hij kwam in de tweede helft in het veld voor demedicering... maar moest na 17 minuten alweer het veld verlaten... Argentijn heeft een kuitblessure opgelopen en is voorlopig uitgeschakeld. De complimenten gingen dus dit keer niet naar de helftal van de Boer... maar naar dat van Du Chatignier. De trainer van FC Utrecht had namelijk een manier uitgedokterd... om Ajax succesvol te bestrijden. Ja, dat, dat is altijd makkelijk om nog nu te zeggen. Ik denk dat het Ajax voor nu ook anders in elkaar steekt dan voor de winterstop. Alleen we hadden ze voor de winterstop gezien uh, tegen Feyenoord. Ja, wij, wij vonden dat Feyenoord ze wel heel erg veel ruimte gaf. En wij hebben ervoor gekozen om iets sneller druk op hen te zetten... Nou, dat pakte vandaag heel goed uit. Dan naar Roda Excelsior 3-0 werd dat ook. Uh, 1-0 Hemte, 2-0 Moduka. Daarna werd het rust. Morten Scubo 3-0. Dat was ook nog rood voor Kai Ramstein daar. Excelsior kon het Roda JC op het eerste kwartier na niet al te lastig maken. Na de 1-0 kwam de ploeg van Alex Pastoor eigenlijk niet meer in het spel voor. U hoort de trainer zelf daarover, Alex Pastoor. Wij proberen onze eigen veldbezetting overeind te houden tegen de moeilijk bespeelbare veldbezetting van Roda. Maar dat deden we in de eerste kwartier, we dat heel aardig. Zodanig zelfs dat we uh, twee keer aardig voor hun goal komen. Dat het thuispubliek uh, de thuisploeg gaat uitfluiten. Dus dan denk je, nou we hebben het aardig staan. Zij komen niet bij onze goal en dan gaat hij er op een vervelende manier in. Ja, en dan zie je het uh, toch een beetje uit je handen glippen. Op dat moment hebben we in de eerste helft uh, alleen nog maar proberen tegen te houden. En uh, zelfs dat vond ik matig lukken moeilijk speelbare veldbezetting van Roda, zat ik nog even over na te denken. Bij Roda was er overigens wel tevredenheid over de uh, simpele zegen. Pamudu K maakte zijn tweede doelpunt, haalde het shirt van zijn teammaatje... Vincent Lachammer op om de goal te vieren. En K geeft zelf uitleg over die actie. Ik ken Vincent al nu zeven jaar en uh, ja, uh, hij heeft altijd uh, pech gehad... Uh, met knieblessures, uh, Achillespees... Een familietragedie en nu alweer knieën geblesseerd en, ja, en zijn contract loopt af. Ja, ja. En ik vind dat hij is gewoon een fantastische jong in de groep is. En ja, ik wil dat voor hem tonen, omdat ik vind hem gewoon een supergozer Pa Moduka van Rode EC. De uitslagen van gisteren en vrijdag. Herakles AZ bleef 0-0. NEC NAC 2-2. Feyenoord de Graafschap 0-1 en Willem II Vitesse 1-0. En vrijdag ADO Den Haag tegen Herenveen 3-1. De stand. PSV ging dus verder waar het vorig jaar eindigde met winnen: 44 uit 20 wedstrijden. FC Twente heeft er 43. Ajax verloor en heeft er dus 38. 6 punten achter PSV, vijf achter Twente. En ook Groningen verloor. Staat op 37 punten en Roda beleefde een goed weekend, ging over AZ heen. 35 uit 20 op de vijfde plaats. Onderaan beginnen we bij de clubs met 20 punten. 13e, Heracles Almelo, 20 uit 20. 14e, Feyenoord, 20 uit 20. Vitesse. Ja, Vitesse, moet je de, de, de opstelling vanaf de muur bekijken. Werkt ook niet helemaal. 18 uit 20 staan daar 15 mee. Nog wel boven Excelsior, die hebben er 16 uit 20. VVV, kijkt niet achteruit, moeten we ze wel gaan doen. Want ze hebben er maar 10 uit 20 wedstrijden. En Willem II, de grote winnaar van dit weekend. Van 4 naar 7 punten. 20 gespeeld, 7 punten, maar wel een overwinning erbij. De waterpolendames van Het Ravijn en ZV Leiden... hebben de kwartfinale bereikt van het toernooi om de Lentro... De Nijverdalse vrouwen eindigen voor eigen publiek als tweede door aan een door afsluitend gelijkspel uh, tegen uh, Moskou. Het werd ernaar 12-12. En ZVL won, zoals verwacht, ruim van West-London Pinjun. Het uh, werd daar 19-3 en uh, gaat met de Hongaarse club Sentesi... verder op het Europese podium. En voor mij nog een hockeybrichtje. Nederlandse hockeyheren zijn er voor een oefenstage in Sevilla neergestreken. En we vanmiddag een oefenwedstrijd... tegen de overigens niet al te sterke Ieren met 3-2. Bij de rust er nog 2-0 voor de Ieren. Maar Oranje wist uiteindelijk in de tweede helft... De naar zich toe te trekken. En zo eindigt deze uitzending vijf uur lang. Langs de lijn op Radio 1. Waar uiteindelijk de Nederlandse vrouwen. Gerritsen en Boer. tweede en derde worden op het WK Sprint. Maar Groothuis. Stefan Groothuis, de man die als leider de tweede dag inging. heeft het uiteindelijk niet gered daar in Herenveen. Hij werd uiteindelijk vierde. was even gedisqualificeerd. mocht daarna toch nog starten op afstand in de duizend meter. maar werd slechts, slechts vierde. En heeft u er allemaal nog niet genoeg van? Dan denkt u dan moeten we nog eens rustig nabeschouwen vanavond. Om 10 uur is langs de lijn er natuurlijk weer met Jeroen Stomporst En dan wordt er eens op een geruststellende, rustige wijze teruggekeken... op al die sport van het afgelopen weekend. De zomer in het uitgebreide NOS-journaal met Gert Kluk. Daarna de VPRO met Instituut Itzerda. En langs de lijn is, zoals gezegd, vanavond om 10 uur terug. Dank voor het luisteren. Prettige avond. een hele prettige avond. Bulgarije legt de pers aan banden. Wie zich niet aan de regels houdt, riskeert boetes. Wie Orbán bekritiseert, wordt gezien als een politieke vijand... die hij het liefst de mond snoert. En shut up. Maar wat is er nog meer aan de hand in het land... dat juist nu voorzitter is van de Europese Unie? Hij wil de herinvoering van de cultuur en de politiek... van het vooroorlogse regime van admiraal Horty. Ofwel één partij aan de macht... Luister straks rond half acht naar De Reportage in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ben een optocht, riep Willemijn. Van Reddeketetura. Eén muisje kan geen optocht zijn. Van Lida Dijkstra en Noëlle Smit. Nu 4,95. Alleen bij Libris.